Uur. Gert geluk bij het NOS-journaal. De loze stokt. In september waren er 607.000 mensen in Nederland werkloos. En dat betekent dat 6,8% van de beroepsbevolking werkloos thuis zit. Dat is hetzelfde percentage als in juli en augustus, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat de daling van de werkloosheid stagneert, komt onder meer doordat meer mensen zich melden op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen drie maanden toegenomen van 11,1 naar 11,5%. In Amsterdam en Utrecht rijden vanochtend nauwelijks bussen, trams en metro's. Die staan stil vanwege een staking van de FNV. Die protesteert mee tegen het loonakkoord voor Rijksambtenaren dat in juli werd gesloten. De actie duurt tot half negen, maar waarschijnlijk is het openbaar vervoer ook daarna nog ontregeld. De gemeenteraad van Den Haag is akkoord met de opvang van 700 extra vluchtelingen in de stad. De vergadering duurde tot diep in de nacht en verliep erg onrustig. De politie werd ingezet toen tientallen mensen de raadzaal binnen wilden gaan... waar te weinig plek was. In totaal vangt Den Haag volgend jaar ruim 2000 vluchtelingen op... onder meer in het oude ministerie van Sociale Zaken. De politiemol die informatie zou hebben doorverkocht aan criminelen... kreeg bij zijn sollicitatie in 2009 een negatief advies van de AIVD. Dat meldt NRC Handelsblad. De inlichtingendienst zet de vraagtekens bij zijn leefomgeving... en zijn financiële situatie en zou er nogal luxueus levensstijl op hebben nagehouden. De politie onderzoekt waarom er destijds niets met het advies is gedaan. De regering van Myanmar heeft een vredesakkoord gesloten met acht rebellengroepen. Het akkoord moet een einde maken aan ruim 60 jaar aan gevechten. Bij de gezamenlijke ondertekening sprak president Tenzin van een historische gebeurtenis, al gaf hij toe dat er nog werk te doen is. De acht etnische groeperingen die het akkoord hebben ondertekend zijn relatief klein. De grootste rebellenlegers weigeren vooralsnog hun handtekening te zetten. Het weer hier en daar regent het. Het is ongeveer 4 graden. Later vanochtend bewolking en op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag weer regen en dan wordt het 7 tot 13 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 En dan staat er Daan Sana. Daan Sana, dat zal de naam van de studio zijn. Dus ja, hij zit op de Torbekkenstraat in precies. Ze gaat erover vertellen. En daarna de afsluiter uh, Hans Rijmers met het Yes in Zandvoort. Oh ja, dat hebben we natuurlijk ook. Dat klopt. Heb je al een jaarkaart gekocht? Uh, nee. Nee.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 Terug, terug in de tijd. Ja, want we hebben ook momenteel de tentoonstelling van Marianne Nerebout die ja. gisteren is geopend. Prachtig. En dan worden ze ja. daar ook mee in meegenomen... en leer ze ook wat over de hedendaagse kunst. Zin, uh, ik, vind, ik was er gisteren... Gisteren hele, was de opening, ja. Een hele vrolijke uh, bedoeling over ja, kleurtjes en mozeetjes. Ja. Um, de...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 Dus met z'n drieën begeleiden we de, de workshop. Mee. Altijd leuk hè, ja. schilderen voor ja. kinderen. Dat, ja, dat, dat zien we ook met de kinderkunstlijn natuurlijk. En anders, ja. uh, en, en de erfgoed van leerlijn. Die kinderen die vinden dat toch wel erg leuk allemaal.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 die uh, museum Kidsweek is landelijk. Jullie doen daar aan mee. Ja. 14 dagen omdat de vakantie uh, uh, gespreid is in uh, Noord-Holland en de rest ja. van, uh, van Nederland. Kinderen die kunnen bij jullie kijken en quizzen ja. en de workshop. Ja.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 het kan ook altijd. Of gewoon langskomen kan ja. ook. Ja. Uh, de doelgroep is tot een jaar. een beetje een beetje een de een uh, de een de een beetje een beetje een beetje een beetje een tot een beetje een het een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje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 Allemaal leuke, vrolijke. En dat vinden die kinderen natuurlijk ook leuk. En wat wij ook wel merken is dat kinderen voorbij het museum lopen en zeggen, oh, hier ben ik geweest. Of daar staat dat. Of vertellen ze het weer aan de ouders. Dus het is ook wel goed om die groep te benaderen. Vaak zijn kinderen onzeker hè? Dat zeg je. Precies dat net een setje dat ze moeten hebben van goh, ik heb wat leuks gemaakt. Ja, Het onzeker van heel veel kinderen die kunnen best mooie dingen maken, maar zijn heel onzeker over wat ze maken. En denken van nou, dat is niks, het ziet er niet uit. Terwijl als iemand anders ernaar kijkt.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 Ik denk voor. wel dat we een goede suggestie is. De, de, de middelbare ja. uh, scholieren bijvoorbeeld ja. um, Nogmaals, de kinderkunstlijn, ik vind het geweldig. Ja. En ik zie prachtige dingen inderdaad ja. door het hele dorp ja. heen. Maar dan vraag ik me wel eens of, die uiteindelijk wordt iemand kunstenaar. Maar dan zijn ze al meestal uh, al wat meer uh, uh, wat, wat, wat uh, ouder. <lacht> die die tussengroep, die hebben we zand voor natuurlijk ook. Ja, goeie, ja. Wel, denk ik goed. Een goede suggestie. eens uh, met een paar oh, je mensen... Je kan dus uh, ja. een, een, een, aan de stamtafel een balletje uh, ja. overop gooien. Terecht, ja. Ik ga hem zeker uh, meenemen, en ja. Dan, uh, ja, dat, ik, ik zit er zo aan te denken. Denk nee, nou, maar het is kiebelen. natuurlijk wel... Er zijn genoeg mensen die denken... Hé, hey, ik vind het leuk om te tekenen. Of ik vind het leuk om uh, gewoon lekker bezig te zijn. En er zijn volgens mij wel een zo'n soort meerdere groepen mensen... die Of beeldende kunst maken of schilderij. Maar dan is het inderdaad al wel weer een leeftijdsgroep verder. Ja. misschien is het wel goed, inderdaad. terecht een... ja. als, als ik inderdaad naar... Uh, Kunstenaar Zandvoort kijkt, dan pasten wij van de kunstenaar. Want ja, vroeger had je leuk, een kinderkunstlijn ja. of een, een kunstlijn. En, uh, dat heet nu Stormkracht 13 of zo. Ja, ja Storm uh, 11 of... Nee, ja, nee, nee, nee, ja, ja, En vroeger ging je dat op een zaterdagmiddag doen. En tegenwoordig heb je twee volle dagen nodig om al die ateliers te bezoeken. Ja, je zag het, het afgelopen dat... weekend natuurlijk. Ja. Ja. ja, die is gelukkig uh, een beetje gecomprimeerd. Ja, maar het was wel door succes. Door samenwerking ja. van een aantal kunstenaars. hebben ze Met, met elkaar hebben ze uh, geëxposeerd. Want anders blijf je ongeveer El voor doorfietsen. Ja. ja, een leuke initiatief vind ik dat hoor. Ja, ja ik ook. Ja. Maar het is, je ziet...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 Ja, we moeten natuurlijk ook concurreren met bergen. Ja. Bergen is ja. natuurlijk de bergen naam. Bergen heeft namen. Berg eigenlijk nee. doet Zandvoort natuurlijk eigenlijk niet heel erg onder uh, eraan, vind nee, ik. Maar. Dat is waar. Doet dat, dat niet bub. voor onder. Nee, vind ik niet. Even dus terug naar uh, Win-1-Roslust in Dakota, want ik zie een prachtige ja. foto. Van 17 oktober tot 1 november ja. is de Rabo Museum Kids Week. Ja. In deze 14 jaar kunnen kinderen uit het hele land naar het museum komen ja. om daar een uh, schat te, te, gaan te gaan zoeken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 Janter, bedankt voor de uitleg. Jullie ook bedankt. En, Graag uh, hoop, gedaan. We hopen dat je heel veel kids ja, krijgt. Ik hoop het ook. We <laughs> hoop schatzoekers. Dankjewel. Dankjewel. Het is luid en duidelijk. En we zijn terug. Dit was uh, Angie van de uh, van, uh, Stones natuurlijk. Robert Stones. Wat lekker. Ja, we schrikken een beetje van de regie, want het gaat nogal wel hard naartoe. Ja. Maar het mag. Het mag. Tegenover ons zit Erik Zwemmer een goedemorgen. Goedemorgen Erik. Erik Zwemmer is uh, uh, sinds drie jaar. Uh, anderhalf jaar. Anderhalf jaar ja. uh, directeur van Holland Casino. Klopt. Even voor de structuur. Ben je alleen van Zandvoort of heb je ook nog Amsterdam erbij? Nee, ik ben van Holland Casino Zandvoort en Holland Casino Schiphol. Oké. Okay. Nou, dat is uh, duidelijk. Dat hoort bij elkaar natuurlijk, um, ja. Ja, ja. Ja, dat is één <tie> uh, <tie> uh, regio. Dit jaar een 39 jaar. Volgend jaar 40 jaar. Ja, dus dat is een, de... een, een, een straf jubileum. Absoluut. Ja, dat willen we ook heel groot gaan vieren. Volgend jaar uh, 1 oktober, 76, in het ja. Bouwens Hotel.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 daar zijn jullie uit? Ja. Eigenlijk sinds, sinds een anderhalf jaar, nou sinds ik er ben een beetje overdreven, <lacht> <maar> sinds, <lacht> sinds anderhalf, oh, sinds het anderhalf jaar gaat het eigenlijk weer heel erg uh, goed. He. Gasten weten ons weer te vinden, durven het weer uit te geven. En ik had het net met iemand aan de bar erover. Het avondje uit, he. het, het, de gezelligheid opzoeken in, in een veilige omgeving mm. uh, met spanning en een drankje. Uh, ja, dat, dat, Daar zijn mensen weer naar op zoek en dan, dat mag weer wat kosten. Ja. Betekent dat ook? Want jullie hebben natuurlijk best wat afscheid moeten nemen van mensen die. Mm -hmm. hè, omdat er werden geen contracten meer gegeven, dat Klopt. was natuurlijk rente aan de situatie op dat moment. Betekent dat ook dat er nu weer ruimte is voor nieuwe mensen bij jullie? Ja, ja, we hebben afgelopen jaren iets van, van twintig collega's afscheid moeten nemen.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 Die allure, die uitstraling van het avondje uit. dat zien we wel meer terug bij gast. Kunnen jullie dat beïnvloeden? Zich... Is dat niet iets waar je. Nou, praf... we hebben dat nu recent beïnvloed. Sinds onze verjaardag op 1 oktober. Eh, hebben we ook al onze bedrijfskleding eh, vervangen. Dus iedereen draagt nu een prachtige eh, stropdassen. en wij zien er zelf heel erg netjes mm -hmm. en verzorgd uit. En dat maakt ook dat onze gasten zich daar wel naar kleden. Dus ja, je maar ziet bedoel, kun je dat niet echt beïnvloeden. door dat uh, zeg maar aan te geven? Van, goh, hè, komt u een avondje uit. en maakt u voor uzelf. Ja, Vroeger was dat zo natuurlijk. Toen hingen bij ons in de hingen stropdassen Stop, ja. en kobertjes. En, en kleden we gasten inderdaad aan voor ze naar het casino bezochten. Niet op slippers naar binnen bijvoorbeeld. Ja, uiteraard, nee. Je mocht gewoon, oh, er is nog een, een echtpaar geweest wat in een blootje voor de deur stond. Die hadden we binnengelaten. Ja. ja er, hing, er hing namelijk een hele grote poster daarvoor bij het casino. En uh, er waren een, een echtpaar. En iedereen mag binnenkomen, zoiets wassen. Dus er was een, een echtpaar die denkt van dat gaan we eens even proberen. Die hebben een badjas gekregen van <laughs> het casino en die zijn er binnen gegaan. Ja, prachtig. Ja. Ja, dat zijn van die leuke dingen die, die, die je dan meemaakt in zo'n zo casino verhaal. Uh, er staat nette kleding gewenst. Dat, uh, dat staat er gewoon. Alleen omdat handhaven is natuurlijk heel moeilijk. Je kan niet zomaar... Uh,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 In het kader van het jubileum gaan er leuke dingen gebeuren. Nou, we hebben op Badhuisplein nu een grote, uh, of twee containers op elkaar gestapeld we staan. Ze dus geven deze maand een, een auto weg. Dus gasten kunnen deze oh, maand... Dat maand dat een, jullie uh, vluchtelingen gingen huisvesten in de container. Want daar zijn ze volgens mij mee bezig. In nee, de, er staat een in hele mooie container. Volkswagen Upstaat erin die we deze maand weggeven. Diesel? <coughs> het is geen diesel. Nee, Volkswagen het is geen diesel. Het diesel. Ja. En uh, nou ja, we hebben heel leuke dingen ja, gedaan. Ja. Dus dat doen we de hele maand nog. Ja.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 Dat is ongeveer, uh, ja, uh, we kunnen daar heel veel dingen in doen. We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld, de, de, uh, grote voorbeelden gegeven... de dorpsomroeper ja. uh, wordt daar uitbetaald... Uh, de sandsculpturenfestival, uh, dorpsfeest van <coughs> de Shantikoren um, heb ik net in de bar gehoord... Uh, uh, er zijn mensen heel erg enthousiast over eh, ondernemersavond, eh, winter wonderland uiteraard, de schaatsbaan. Nieuwjaarsreceptie. Nieuwjaarsreceptie. Eh, dus dat zijn wel dingen echt heel erg lokaal die ik heel erg belangrijk vind. En eh, volgend jaar 40 jaar en gaan we 40 dagen feest doen. En dat willen we ook vanuit dat fonds teruggeven aan het dorp. Dus we gaan een aantal concerten organiseren. Eh, exacte programma komt nog.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 spelen, waar je poker kunt spelen, blackjack kunt spelen. Um, dat is het onderscheid. Maar dat is wel uniek in Zandvoort. Dat, dat is uniek in, in Nederland. He. We casino ja. is de enige aanbieder op dit moment die dat live uh, tafelspel kan aanbieden, mag de, aanbieden. En daar komt dan verandering in straks. Daar komen meerdere van. He. Er zijn er straks 16 die dat uh, mogen gaan doen. En daarnaast blijven de spelautomaten uiteraard gewoon uh, bestaan. Ja. Hoe zit dat dan uh, in in Hoofddorp nu bij dat Klaus uh, Casino? Is dat alleen maar automaten dan? Dat zijn alleen automaten. Ja. Um, over dat roulette hè? Want dat kan je dus live spelen, maar dat kan je dus ook op een automaat spelen, zag ik. Ja, klopt. Ja, er zijn, dus... En, en die, staan, die staan bijvoorbeeld ook bij de bij de concurrent zoals wij dat noemen, bij, bij Klaus. Die, die bieden dat soort automaat ook aan. Die staan bij ons ook. Maar het leuke van live roulette is dat je dat met elkaar beleeft aan tafel met een met een live dealer erbij. Ja. Ja. Is, is toch een andere beleving dan achter een achter een Zie je daar. Heftige concurrentie in komen als je drie, drie partijen hebt? Ja, die markt gaat heel erg, die in gaat reging, open, dus gaat heel erg open komen. Hè. Maar ik denk uh, dat wij ons toch wel onderscheiden in, het, in, het, uh, in de avond uit, in de complete beleving. Met het aanbod van horeca, met het aanbod van optredens. Uh, de meest moderne spelautomaten staan er bij ons. En, uh, en de gastvrijheid, de hospitality. Hè. Je moet echt het gevoel hebben dat je... Uh,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 En 9 van tien keer is er niks aan de hand, maar soms hebben we. Ja, ik vind het toch wel te leuk en ik speel eigenlijk te veel centjes. Ja. Uh, dus de oplopende bezoekfrequentie is belangrijk, daar houden we zicht op. Uh, maar ook belangrijk is hoe wij, uh, onze medewerkers, zijn getraind in, in uh, hoe ze moeten omgaan met gasten die te veel verspelen. Kom, maak je dan een afspraak met.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 En, en daar, en daar ligt, daar ligt uh, ook. Um, alleen die volgen we echt in bezoekfrequentie en in uh, gedrag in het casino. Ja. Nou. Ja, jij mag er nog steeds in, hè? <laughs> ja. Ik ook. En, uh, ja, van ja, harte wel. Wel, ja. ja. wel. Heel leuk dat ik, ik, ik kom daar uh, voor een avondje uit. En, uh, ja. Ik vind het namelijk een hele gezellige tent. Ja. En je kan er goed eten enzovoort, enzovoort. En je kan er wat winnen. Als je uh, daar wat ingooit wel, maar daar, uh, dat, kan, dat, dat moet je zelf weten. Uh, Erik, we gaan volgend jaar uh, zeker meebeleven het feest van uh, 40 jaar. Van harte uitgenodigd. En uh, ik weet niet of je nog wat kwijt wil. Wat um. een hele lijst zie ik. Nou, dat valt wel mee. Nee hoor, nee. Van, van, van nu oktober 39 jaar vind ik belangrijk dat okay. het, uh, het, het doormaakt. Lekker dit jaar ja. en dan volgend jaar uh, groot feest. Oké, okay, gaan we doen. Erik bedankt. Ja, gaan Dankjewel gaan. voor je komst. Dank u.